12 uur. Duw het eerst met het NOS-journaal. Hij dat hij niet schuldig is aan de moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. Ook zegt hij niet schuldig te zijn aan het laten afgaan van een wapen in een restaurant en het schieten vanuit een auto. Dat leed, ook wel bekend als Blade Runner, schoot Steenkamp ruim een jaar geleden dood door de toiletdeur van zijn villa. Hij beweert dat hij dacht dat ze een inbreker was. De rechtszaak in Pretoria begon anderhalf uur later dan gepland, omdat er op een vertaler werd gewacht. Pistorius kan levenslang krijgen als hij voor moord wordt veroordeeld. Over een uur gaan in Brussel de Europese ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar om de tafel om te praten over de crisis rond de Krim. Ze bekijken wat de aanpak moet zijn voor een oplossing. Economische sancties tegen Moskou behoren tot de mogelijkheden, zei minister Timmermans. De Britse minister Heek noemt de situatie op de Krim de grootste Europese crisis van de 21ste eeuw. De Russen mogen militairen stationeren op de basis die ze hebben op de Krim, zei Heek, maar die militairen moeten wel op hun basis blijven. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft contact gehad met zijn Chinese collega. China staat achter Rusland. De Europese aandelenbeurzen zijn door de spanningen op de Krim met forse verliezen geopend. De AEX opende ruim anderhalf procent lager, net als de beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs. En de verliezen lopen op. Ook de prijzen van olie en gas zijn gestegen. De waarde van de roebel bereikte vanochtend een diepterecord record ten opzichte van de dollar. Fred Rutte wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Hij volgt Ronald Koeman op, die aan het einde van dit seizoen vertrekt. Rutte tekent het contract voor één jaar. Hij was eerder hoofdtrainer van FC Twente, PSV, Schalke 04 en Vitesse. Het weer van tijd tot tijd regen en motregen. In het Noordoosten blijft het droog en schijnt de zon. Vanmiddag breekt ook in het zuiden de zon door. Het wordt 6 tot 10 graden. Vannacht klaart het op en dan gaat het licht vriezen. Dit was het En Owish. De van de ANWB.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 ...naar ZFM Lunch, Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, het is weer maandag. Hè? Nou, een beetje vrolijk klinken, jongens. Het is maandag, het ziet er buiten ons zag er eindelijk genoeg uit... Dus... Hoppa. La, la la Goedemiddag. Leuk dat u er weer bent, wij zijn er ook weer. Maandag 3 maart. 16 dagen, dan mag u gaan stemmen voor de gemeenteraad. Doe hoor. Ook die mensen zeggen, ik ga niet stemmen. Je hebt toch niet. Kom op nou. Deedee. Goed, maar in ieder geval, we zijn er weer en uh, het is weer het begin van een nieuwe werkweek. Hè? Het is 3 maart vandaag en uh, het schijnt dat het vanmiddag nog een beetje iets beter weer wordt, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval is dit weer ZFM op deze maandag. En we gaan dat weer uh, doen op woensdag, donderdag en vrijdag natuurlijk. Ja, dinsdag komt ook hoor. Daar moeten we nog, uh, zoeken we nog iemand voor. Ja, dus als je dan nou denkt van, god, dat zou ik nou wel leuk vinden. Maar... Oké. Okay. Vandaag met een uh, nieuw onderdeel, het regionieuws. Want we gaan het weer vervangen door het regio-nieuws. Dus om half één en half twee. Ja, half twee op maandag is natuurlijk Joop van S. Dat is logisch. Dat is ook regio-nieuws, hè? Maar in ieder geval op het halve uur gaan we dat voortaan doen in elke uitzending. Om, op het halve uur het regio-nieuws. En dan proberen we natuurlijk gewoon het meest actuele nieuws te vinden. Ja. Maar in ieder geval, dat gaan we doen. Vanaf, uh, vanaf nu... Dan zullen ze er krijgen de zenuwen te typen daar achter die computers. Al die berichtjes, hè. Ja. Ja, dat moet je allemaal zelf maken, hè. Dan krijg je last met en zo. Maar goed, pak niet We gaan het doen vanaf half 1. Vanaf vandaag dus om half 1. Het Regio Nieuws. Mocht u wat horen en mocht u wat zien... U kunt altijd, en dat is het leuke... U kunt ook onze ogen en oren zijn, hè. Ja, ik bedoel, als je nou als je, je, je, je kijkt uit het raam en je ziet bijvoorbeeld dat er een, uh, nou ja, weet ik veel, auto in brand staat of weet ik veel wat voor iets, je kan het gekste niet bedenken. Dan kan je ons gewoon bellen, hè. Ja. ja. Dus uh, die zoeken wij ook, hè. Mensen die onze ogen en oren willen zijn in Zandvoort. Ja, dat is heel belangrijk. Dan kunnen wij nog meer voldoen aan datgene wat we moeten doen, namelijk actueel zijn. Ziet u iets, hoort u iets. Pak de telefoon. En meld het ons. Vinden wij leuk. Het telefoonnummer waarop je dat allemaal kunt doen is uh, 023 573 1969. Dat is nog een nummer, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. <laughs> nee, dat andere nummer weet ik niet uit mijn hoofd. Dit weet ik wel uit mijn hoofd. En uh, ja. Dus uh, gewoon 043-573-1969. Als je dat belt, als je wat ziet en wat hoort, dat is leuk. Ja, nou, bijvoorbeeld is een DC-8 geland op, het, uh, op de boulevard of zo, weet je. Oh nee, DC-8 is er niet meer. Dat is niet actueel. Nee. Nou, oké, okay, laten we maar muziek gaan draaien, want ik begin nou slap te houden, Nederland. Dat moeten we allemaal niet hebben. Gewoon muziek! Hup. Laat ik beginnen, een beetje stoffen, want je is altijd goed natuurlijk op de maandag hè. Bent u aan het eten? Eet smakelijk! Golden Earring! Back home! En de Golden Wering uit 19, uh, dag 1970. Ja, daarom Trent. Een hele nieuwe stijl. En uh, nou ja, goed, ze hadden er gelijk succes mee. Golden Wering. Ik ook niet, schat. Ik weet er niks van.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 Avicii. Sorry. <laughs> Ik zeg het nu verkeerd ook. Avicii. And addicted to you. Oftewel verslaafd aan jou. Nou ja. Hey lekker oudje. The Bee Gees. The New York. The event of to me. Mining disaster. There is something I would like you all to see. 1941. It's just a photograph of someone that I knew Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you cause a landslide Mr. Jones I keep straining my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 Speaking too loud, you cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my The New York Mining Disaster 1941, hun tweede hit uh, De eerste was uh, Spix Spex In 67 of zo, 66 En daarna kwam deze oh. Is dat ineens van in de mondharmonica in de studio? Oh, yeah. Blood, Sweat Tears And When I Die Wat een plaat On het tweede album van deze band, 69, hier komt-ie. And when I die. I'm not scared of dying, and I don't really care. If it's peace you find in dying, well then, let the time be near. If it's peace you find in dying, and if dying time is near. Just bundle up my coffin, cause it's cold way down there. I hear that it's cold way down there. Just let me go naturally And when I die And when I'm dead Wat voor het eerste bestaat van het uh, tweede album van deze band. En uh, uit 1969. Prachtig album trouwens met onder andere ook You Made Me So Very Happy. En Spinning Wheel daarop. Allebei knallers van hits voor deze band. When I Die. En we gaan door met de meneer die uh, in Heemstede gewoond heeft. En in Harlem gewoond heeft. Hier vlakbij. Dus eigenlijk, ik heb hem uh, een paar keer ontmoet. Aardige vent. En uh, hij heeft ook wel wat leuke liedjes gemaakt en zo. Ja, ja, ja. Hier is hij. Bauderwein de Groot van een album Tuin der Lusten Picnic, Picnic Tuin der Dit vind ik zo mooi Eva Ik houd de wereld in mijn hand Het glazen ei voor land en wolken Ik zal de hemel gaan bevolken Ik roep de varens uit het zand Ik schud de apen uit mijn mou De spikkelpanters en de mieren het blauw konijn, de krabbeldieren Ik strooit op paas, azuur en dauw. Ik weet nu dat ik alles kan Ik ken de dieren aan hun vel De vogels aan hun notenspel En ik geef namen aan de man De verf die ik morst, de vliegt plotseling in brand het Valt vlammend uit mijn hand. De aarde zwaait open, ik zie haar lopen in mijn eigen groene gras. Wil jij soms wit wezen dat ik je niet ken en dat ik niet almachtig ben? Je wilt me vergeten, mijn vruchten eten en me bedriegen met je man. Hier in je lichaam van al past, zie ik de Vlammen branden, en wat je wilt valt in je handen, je hebt mijn wereld aangetast. Daar sluipt de groengevlekte kat, en heeft de merel al te grazen, de leguan gaat bellen blazen, kruipt op vijf poten over het pad. Met zijn glazen snaden, Er zit in de kristalpilaren En uil die schuine liedjes fluit. Hier sta ik voorzot in mijn kamer, Japon. Ik dacht wel dat ik alles kon. En ben ik verdwenen, dan komt op zijn tenen. De engel met het grote mes. Dat is trouwens helemaal een geweldige plaats. Picnic Tuin der Lusten. Eigenlijk uh, kun je dat de Baldwin's Sergeant Pepper noemen. Ja, dat vind ik wel. Ja, geweldig mooi liedje. Nummer heet Eva. Brooke Fraser. Something in the water. Water, ja, en dat is uh, Brooke Fraser. Een dametje uit uh, Nieuw-Zeeland. Uh, dat hoorde ik van mijn neef uit Nieuw-Zeeland. Ik wist dat niet, maar ik zat, op, ik zat dat ik het op Facebook. Toen zei hij, hey, hé, die komt uit Nieuw-Zeeland. Nou, dat is toch leuk, dan weet ik dat ook weer. Ja, oké. Okay. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night. Cliff Richard. The moon was bright. Ooh, how bright it was. It really was such a night. Ja, nou, know, het regio-nieuws. It was a with stars above. When she kissed me I had fallen in love It was a kiss mm, What a kiss it was It really was such a kiss How she could kiss Ooh, What a kiss it was It really was such a kiss Just a part of her lips And it set me on fire I reminisce And I feel desire Here I Such a, night. such a night came the dawn, and my heart and my love, and the night was gone, well, night. but I'll never forget that kiss in the moonlight, well, a night. ooh, such a kiss, well, a ooh, such a night. gone, and my heart and my love and the night was gone, but I'll never forget that kiss in the moonlight, ooh, such a kiss, ooh, such a night. Lekker. Cliff Richard van een album dat, uh, dat hij vorig jaar maakte. En dat heet The Greatest... Uh, nee, The Fabulous Rock'n'Roll Songbook. Zo heet het. Ja, inderdaad. En uh, daar heeft hij allemaal oude rock'n'roll standards opgenomen. Dat is lekker. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het Regio Nieuws met Angela. De zaterdagavond zijn bij een verkeerscontrole in Haarlem... drie mannen aangehouden in de leeftijd van 31 tot 40 jaar. Tijdens de controle bleek dat ze vuurwapen en een mes bij zich hadden... waarop ze zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Gistermiddag werden de hulpdiensten in Zandvoort opgeroepen... om een kitesurfster uit de problemen te helpen. Ze wisten uiteindelijk op eigen kracht het strand te bereiken. Voor zonneanbidders was het gistermiddag op en top genieten. Wie de stevige wind trotseerde, kon op een van de terrasjes heerlijk genieten van het al warme, edelprille... Voorjaarszonnetje. En dat terwijl de meteorologische lente pas twee dagen oud is. Ja, ja. Dansen met een rollator of een rolstoel. Het kan. Ook Zandvoort organiseert een cursus voor iedereen die dit wil leren. Op de klanken van onder andere de Engelse wals, tango en samba... bewegen op muziek met een rollator of rolstoel. 10 lessen kosten 3995 en worden gegeven door docenten Linda Kastien. Opgeven kan via de website www.ookzandvoort.nl of via de website van Pluspunt. Voor liefhebbers van mode wordt op dinsdag 18 maand maart aanstaande een modeshow gegeven bij Slender U. Ook nieuwsgierig naar de nieuwste trends en snufjes in Modeland dit voorjaar. Geef je dan snel op, want het aantal plaatsen is beperkt. De entree betraagt 5 euro en dat is inclusief een drankje en een hapje en deelname aan een loterij. En tot slot het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Later vanmiddag klaart het wat op, al blijft de kans op een bui bestaan. De zuidenwind neemt af naar matig en het wordt een graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt, maar de zon laat zich ook royaal zien. De wind is zwak uit het zuidwesten en het wordt zelfs nog een graadje warmer. Dat was het. En dit was het regio-nieuws. Jawel. Helemaal. Angela was dit, uh, het fantastische. Uh, Dancing out in space. Dancing face to face. Ja. Komt van het nieuwe album. Nou ja, het is alweer nieuw meer. Nieuw, nieuw, maar vorig jaar is het uitgekomen. Uh, het uh, laatste album van David Bowie. The Next Day. Woe. Deze oh, deze blues doen. Zo. Tjonge, jonge. Lekker hoor. de highways dit Derek en de domino's Zes minuten lang... zes minuten. 9 minuten 38! Nou ja. Dat is een ideaal nummer om even een bakje koffie te gaan doen ofzo. Ja, ja tuurlijk. Het werkt altijd goed. Derek en de Domino's met uh, natuurlijk Eric Clapton, Dwayne Elman, uh, Dave Mason, die zat er ook in en uh, verder hadden we nog Carl Raddell, die Radel. Ik weet het Radel. Die speelde, die speelde de bas. En dan hadden we nog Jim Gordon, die deed de drums. En Bobby Whitlock, of Bobby Whitlock die doet, uh, deed zang en toetsen. Ja, ze hebben maar één album gemaakt. Ze zijn eigenlijk actief geweest in 1971. Uh, ze hebben maar één album gemaakt, eigenlijk. En dat is uh, Laila and Other Assorted Love Songs. En daarnaast zijn er dus nog wat, wat, een aantal live albums uh, van de heren tot en met 1994 aan toe. Maar uh, ze hebben eigenlijk maar één echt studioalbum, uh, Tenminste, volgens uh, wat ik hier aan informatie krijg. Uh, ze hebben maar één echt studio album gemaakt. En dat is dat album waar Laila op staat. En um, Laila, nou uh, ja, dat heeft u natuurlijk vaak genoeg gehoord. Dat is opgedragen, overigens, aan Patty Boyd. Dat u dat weet, hè? Dat de uh, extra van George Harrison. Die uh, op een gegeven moment er vandoor ging met Eric Clapton. En uh, toen heeft hij voor haar het uh, liedje uh, Laila geschreven. Ja, nou, zo gaat dat allemaal in het leven. Niet waar? Jawel. Oké, okay, nou, dan gaan we verder met het leven huh? Ja, solid rock heet dit. We zijn wel rockerig vandaag, hè? Solid rock van Dire Straits. Dire Straits. Mark Knopfler en consorten. Zo, nou dat is uh, echte maandagmuziek, daar word je wakker van. Maar als je dan wakker bent, dan komt er nou weer iets moois. Ja, maar dat heb je... Dat... Maar dat doe ik expres, hè. Dat je gewoon even wakker bent. En dan ben je wakker als er echt een hele mooie plaat komt. En die komt nu. Er komt nu in echt een hele mooie plaat. Hoor maar. Say something. Great Big World met Christina Aguilera. Ah, oh, dit is zo mooi. Say something, I'm giving up on you I'll be the one if you want me to swallow Of de band weet ik veel. En in ieder geval doet Christina Aguilera daar aan mee. En dat heet Say Something. En dat is beeld en beeldschoon. Nou, dat is de laatste voor het nieuws, denk ik, zo'n beetje. YouTube. Een nieuwe en dat heet Invisible. Ja, zoals het gaat, hè? Je hebt altijd, het gaat snel als je plezier hebt. Ja, ik heb gewoon altijd plezier hier bij CFM. Dus. Ja, dan gaat het snel. De duur is alweer om. Gaat die tijd hard, hè? Maar goed, maakt niet uit. Niet klagen. Gewoon lekker. Lekkere muziek allemaal voor deze maandag en zo. We gaan straks weer verder. We hebben eerst een leuke conferentie natuurlijk. Straks om uh, na het nieuws van 1 uur hebben we een leuke conferentie van Najib Amali. Oh, ik verklap het al. Dat zou ik niet doen. Nou ja, oké. Okay. Goed. Voor de fans van Najib. Nou, hij komt er zo aan. Na het nieuws. Uh, nou ja, uh, straks uh, natuurlijk om half twee weer het regionieuws Nieuws. En uh, onze razende reporter Joop van Nessers, die er is. Ja, nou, die is natuurlijk wel... Ik heb hem niet gehoord dat Dus komt allemaal goed. En uh, <middel> Nou ja, tot zo zou ik maar zeggen. Hè? Tot zo.